Met het zetten van honderden lege kinderschoenen in Den Haag... protesteert de SP vandaag tegen kinderarmoede. Volgens de SP zijn er 350.000 gezinnen... waar te weinig geld is voor gezonde maaltijden... schoolreisjes, nieuwe kleren of cadeautjes. Het regeerakkoord van VVD en PVDA verandert weinig... aan die situatie, zegt de partij. De fractieleider Roemer riep minister Ascher op... om meer geld voor armoedebestrijding vrij te maken. Ascher wees de kritiek van de SP van de hand. Het gaat erom... Kunnen we mensen weer werk bieden? Wordt het weer lonend om aan de slag te gaan? Krijgen kinderen toegang tot sport? Krijgen kinderen toegang tot cultuur? Kunnen ze naar een goede school toe? Dat ligt bij de minister van Onderwijs. Dat ligt bij de staatssecretaris die armoedebestrijding onder de hoede heeft. Dat ligt bij de gemeente. Het is een probleem dat we gezamenlijk kunnen oplossen. Niet met één druk op de knop. Niet door elkaar de schuld in de schoenen te schuiven. Maar door elke dag hard te werken. De spanning bij het presidentiële paleis in Cairo stijgt. Uit de Egyptische hoofdstad komen berichten dat er een veldslag dreigt... tussen aanhangers en tegenstanders van president Morsi. Gisteravond was de situatie zo dreigend dat Morsi het paleis verliet. Inmiddels is hij terug, maar er zijn nog altijd grote groepen demonstranten... in de buurt die het aftreden van Morsi eisen. De aanhang van de president heeft nu opgeroepen... om ook massaal naar het paleis op te trekken, om Morsi te steunen. De NS moet ook in de toekomst twee conducteurs laten meerijden op de Vira. Dat zegt spoorwegvakbond VVMC. Op de hoge snelheidstrein tussen Nederland en België wordt nu een proef gedaan met één conducteur. Die wordt ondersteund door controleploegen die incidenteel op de trein stappen. Volgens spoorwegvakbond VVMC zijn twee conducteurs noodzakelijk voor de veiligheid in de service op de Vira. In de laatste tijd zien wij, en dat geldt niet alleen voor high speed, maar dat geldt voor NS, zien we een duidelijke toename van een aantal agressieincidenten. En uh, ten aanzien juist van agressie tegen uh, spoorpersoneel, is het van groot belang dat er twee conducteurs op die trein blijven zitten. En dan het weer nog: verspreid over het land Winterse buien. Temperatuur 2 graden in het oosten, tot 5 vlak aan zee. De wind is langs de kust stormachtig en er is kans op windstoten. Aan de bfk In het noorden van het land is het door Winterse buien plaatselijk glad. De files die staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. 2 kilometer bij Amersfoort-Noord. Er staat daar een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkenveen en knooppunt Holendrecht. 4 kilometer. Bij het knooppunt is de verbindingsweg dicht naar de A9 richting Haarlem. Er ligt daar een lading fruit op de weg. Dat wordt opgeruimd. Het gaat tot een uur of half drie duren. Op de ring A10 tussen de afrit Haarlem en de Koentunnel 3 kilometer. Richting Gouda op de A20 bij Moordrecht 3 kilometer. A50 Arnhem richting Ost, tussen Heeteren en knooppunt E-Bijk 4 kilometer. En ligt Olie op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Er staan 4 kilometer file tussen knooppunt De Stok en Bergen-op-Zoom centrum. De linker rijstrook is dicht.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 Yo, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruutke. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Hi, this is Andy Summers. And you're listening to Radio 1. Welcome to This is the Day. Stay tuned. Andy Summers, de gitarist van de legendarische band The Police... is in Nederland voor het festival Amsterdam Electric Guitar Heaven. Jan Akkerman en Wiek Heijmans. Welkom, Wiek Heijmans is nog onderweg. Jan Akkerman is uh, uh, Andy Summers de enige grote beroemdheid... die op dat festival optreedt, of komen er nog meer? Ja, er komen er veel meer. Uh, Andrew Bellew. Uh, Uzelf. Oh ja, sorry. <laughs> Ook nog? <laughs> ja. Nou ja, nog een hele hoop andere gasten... Ja. En, uh, het is een tien dagen lang allemaal over de elektrische gitaar, hè? Ja. De voetbalclubs uit de Eredivisie houden komen weekend... een minuut stilte voor de overleden grensrechter. Is dat genoeg of zouden Nederlandse profvoetballers nog meer moeten doen? Daar gaan we zo over praten met de oud-profvoetballers Hans van Breukelen en Jan van Halst. En alle Europese landen, dus ook Nederland... hebben veel te weinig gespaard voor de pensioenen van het groeiend aantal ouderen. En dus dreigt er een grote pensioenramp. Dat zegt Ria Omen, pensioenrapporteur voor het Europees Parlement. En vandaag presenteert ze haar rapport en we praten er zo meteen over. Sinterklaasliedjes zijn belangrijker voor onze cultuur dan klassieke muziek. Dat vindt muziekwetenschapper Henk van Bentem en hij is hier. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. U vertelt straks het verhaal achter een aantal uh, bekende Sinterklaasliederen. Heeft u zelf eigenlijk een favoriet Sinterklaaslied? ex exotemus. Dat ligt hier voor, maar dat hebben jullie gekopieerd. En dat is het eerste Sinterklaaslied wat ik ken. Ik bedoel, het oudste Sinterklaaslied wat en ik ken. En kunt u het ook zingen? Con gaudente exultemus vocali concordia. ad beate Nicolai, festiva solemnia. Ik ken hem niet, maar dat geeft ook niet niet. Nee, dat nee, nee, komt ook uit de 11e eeuw. Maar <laughs> okay. destijds was het zeer populair. Goed, wat, wat vindt, vindt u daarvan? zijn... De Profvoetballers mede verantwoordelijk voor agressie in het voetbal. Geef uw mening op de website, dit is de dag nu Of reageer op Twitter via de hashtag DDD. Hans van Breukelen, goedemiddag. Goedemiddag Thijs en Elsbet. Goedemiddag. U kunt ons verstaan, u zit in Eindhoven. De voetbalwereld verkeert al een paar dagen in shock... vanwege de mishandeling van de grensrechter Richard Nieuwenhuizen. We gaan het hebben over de rol van betaalde voetbal hierin. Voel, voelen profvoetballers zich betrokken bij wat er is gebeurd, denk je? Nou, ik denk dat iedereen betrokken is, eh, zich voelt bij dit eh, verschrikkelijke eh, eh, ja, gebeuren. Maar eh, het uiteindelijk eh, moest het een keer gaan gebeuren. Want we weten al jarenlang dat de agressie rondom sportvelden ontzettend aan het toenemen is. Ieder district van de KNVB die koopt taart als er gedurende een weekend geen vervelende zaken zijn gebeurd. Het loopt al jarenlang eh, uit de hand. En nu is het met dodelijke afloop... En nu gaan we plotsklaps allemaal uh, in, een, uh, in een status van... ja, en hoe kan dat nou? Uh, het speelt al jarenlang, Thijs. En het is verschrikkelijk wat, wat uh, Richard Nieuwenhuizen gebeurd is. Maar het is eigenlijk een optelsom van een heleboel narigheid die al jarenlang uh, plaatsvinden. Ja. Het zat er een beetje aan te komen. Ik wil het met, uh, met jou en met Jan van Halsen meteen vooral hebben over de rol van betaalde voetbal. Speelt de betaalde voetbal een rol hierin, denk je? Nou, ik uh, vind het altijd wel leuk dat op het moment... dat het om uh, uh, ja, dit soort voorbeelden gaat dan altijd gezegd wordt... ja, die betaald voetballers geven daarin een, slechte, een slecht voorbeeld. In een aantal gevallen kan ik me dat voorstellen. Maar het komt dan altijd uh, op het moment dat het ook heel negatief is. Hè? Er gebeuren ook een heleboel positieve dingen. Dat vindt men normaal. Maar ik wil toch nog even iets... voor mij is het ook een beetje appels met peren vergelijken. En ik zal je vertellen waarom. Omdat, en dat heb ik zelf ervaren toen ik jonger was... maar ook in uh, de laatste jaren dat ik af en toe... met een vierde elftal op zondagochtend meedeed en ook mijn kinderen heb zien voetballen... en nu nog wel eens langs de lijn staan... dat een voetbalclub, een amateurclub, primair... en dat vraag ik ook vaak leiders en begeleiders en bestuursleden... waarvoor is er nou een voetbalclub? Zeggen ze allemaal, oh ja, voor plezier. Hmm. Dat is de basis van een amateurclub. Voetbal is plezier. Nou, wat zie je dan vervolgens gebeuren dat leiders, eh, ouders, eh, bestuursleden... en noem het maar op die gaat in één keer gaat het alleen maar overwinnen. Als je bij een amateurclub in een, in een kantine loopt... dan is de eerste vraag aan een leider die binnenkomt... wat hebben jullie gedaan of wat hebben jullie gemaakt? In plaats van heb je een leuke wedstrijd gespeeld? En je ziet steeds en steeds meer... en daardoor is dat volgens mij steeds erger geworden... dat trainers, begeleiders, eh, ouders... een overwinning of een nederlaag persoonlijk opvatten. En dat uitstralen naar de agressie... van wat er constant op het veld gebeurt. En Hier gebeurt wel iets opmerkelijks. Want als iemand wilde winnen, was jij het vroeger op het veld... Dat klopt. Maar toen ik op een gegeven moment gestopt was... En voor, en voor mijn plezier om tien uur ochtends... op een koud, nat achterafveldje... met een stel mensen uit het dorp aan het voetballen was, Thijs... dan was ik ook dat iemand uh, met een rotschop zei... Van, ik zei, joh, als je daarmee doorgaat, dan kap ik ermee. Want ik wil wel gewoon met een beetje plezier voetballen. Maar is, en er, dan ik de, denk... is er dan een heel groot verschil tussen de profs en, en, en de amateurs? In nou, mentaliteit? Elsbeth, ik denk dat dat in feite vooral ook een kwestie is... van hoe de sfeer bij een amateurclub is. Er zijn een aantal voorbeelden in Nederland... en dat weet ik vanuit ervaring. En dan noem ik Jong-Brabant, U in Utrecht, Zomeren... het Beerse Boys, om gewoon maar een aantal clubs te noemen... die met bestuursleden, met ouders, met, met, met, met trainers en begeleiders... om de tafel zitten en met elkaar afspreken... hoe willen wij eigenlijk met elkaar omgaan? En als afspraken niet nagekomen worden...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 De, de basis daadwerkelijk iets kan veranderen. En als de KNVB zegt, ik sta met de rug tegen de muur... dan zou ik de KNVB willen adviseren... ga dan eens even naar dat soort clubs op zoek. Die, hebben al, die zijn al heel ver, daar gebeurt zelden of nooit wat. En, en, en dat zijn de voorbeelden die we vervolgens moeten uitrollen. En de gasten die dan absoluut niet willen... die moet je absoluut zwaar blijven straffen. Okay. Maar op basis van dat laatste zeg ik, jongens kap er nou mee, want je kunt nog wel veel zwaarder gaan straffen... op het moment blijken mensen op dat moment niet bewust te zijn van de gevolgen. Het gaat mij veel meer om het gedrag naar elkaar toe. Goed. Eerder vandaag belde ik met de oud-profvoetballer Jan van Halst. Hij vindt dat er meer moet gebeuren op de profvelden komend weekend... dan alleen de minuut stilte. Het zou zo mooi zijn als je een soort van herenakkoord sluit... met alle profvoetballers en de trainers ook. Dat dit weekend sowieso wordt er niet gereclameerd uh, uh, tegen beslissingen van de scheidsrechters en grensrechters. Sowieso niet. He, dat, dat, dat, moet je eens opletten wat voor verfrissend karakter dat uh, geeft als een wedstrijd. Nou ja, jij zegt, en, dit weekend mag niemand protesteren tegen de scheidsrechter. Nee, dan, dan laat je echt zien dat het je wat doet... wat er uh, vorige week is gebeurd met, met, met, met die grensrechter. He, een, een minuut stilte, dat is, dat is prachtig allemaal... Maar als je daarna nou gewoon mee doorgaat met, uh, met schelden en tieren en reclameren tegen alle beslissingen, hè, waardoor je eigenlijk het gezag van, van, van de, van de scheidsrechter en de grensrechters ondermijnt, ja, dan, dan ben je nog niet veel verder. Nee. En dat geldt ook voor de trainers. Hè, dat constante reclameren bij de vierde official, dat heeft toch geen zin. Je, je bereikt daar toch niks mee. En als je dat dan nou gewoon ja, in een soort van heerakkoord afspreekt, jongens, dit weekend doen we dat sowieso niet. Het zou mooi zijn als dat voor de lange termijn ook volgehouden wordt, maar goed. Ja. Is er volgens jou een verband tussen de verroeiing langs de velden, zoals af, wat er afgelopen weekend gebeurd is, met het gedrag van profs? Ja, dat is heel moeilijk uh, uh, vast, vast te stellen natuurlijk. Hè. Dan moeten de, de wetenschappers uh, maar over oordelen. Maar ja, dat er een soort van correlatie is tussen de voorbeeldfunctie van het betaalde voetbal en, uh, en het amateurvoetbal, en volgens mij is iedereen het daar wel over eens. Ja, dus jij zegt wel al degelijk. Als, als die profs elk weekend zo tekeer gaan, verbaal. dan heeft dat zijn invloed op de amateurvelden. Als voetbal het mooie trucjes uithalen. of mooie doelen te maken, dat wil iedereen nadoen. Ja, negatief gedrag ga je volgens mij ook. Uh, dat pik je ook op. En dat, dat neem je ook mee naar jouw amateurclub. zei Jan van Halsstands van Breukelen. Goed idee. Komend weekend uh, niks tegen de scheid zeggen? Ja, als, uh, ik sta er helemaal achter. Ik hoop dat dat inderdaad zo is. maar dan moet je het niet voor één keer doen. Nou dat ja, moet gewoon alle gewoonlijk. Gewoon. Nee, maar ik ben het met je eens. En ik vind ook daarin. hè ook op het veld dat je dan ook als speler of als scheidsrechter... gewoon even moet refereren aan je... Uh, weet je nog, Almere, laat dat dan een woord zijn... die vanaf nu zo'n ongelooflijk uh, verdrietig gevoel heeft gegeven. Laat dat misschien een basis zijn. Dan is Richard uiteindelijk niet uh, voor niets overleden. Nee. Jij zegt ook, uh, of Jan zegt ook... er is wel degelijk een verband tussen verbale agressie... en wat hier gebeurd is. Ja, maar dan zeg ik van... Thijs, die verbale agressie die maak ik ook mee naar politieagenten toe. Naar stadstoezichthouders, naar onderwijzers. Naar, uh, uh, ik bedoel, uh, gaan we dan in één keer de voetballerij... als voorbeeld voor de hele maatschappij? Uh, ik, vind dat, ik vind dat nogal vrij ver gaan. En ik ben het wel met Jan eens... dat natuurlijk voorbeeldgedrag vaak gekopieerd wordt. Maar we moeten ook even goed realiseren... wat uiteindelijk ook het uitgangspunt is in de betaalde voetbal is de druk gigantisch, sta je uh, uh, uh, in de publiciteit... is er ongelooflijk veel eer en geld mee gemoeid. Het is een wereld die eigenlijk losgeslagen is... van uh, uh, bijna de, de huidige maatschappij. Het is een snel waar alles veel en snel gebeurt. En het is soms een hele rare wereld. Daar moet gewonnen worden. Daar mm. moet gewonnen worden. En, en, en vind je dat daar op mee is? Ten koste, en ten koste... En, ja, natuurlijk is daar ook heel veel mis. Ja. Maar ik geef wel aan dat ik tracht de, die wereld waarin die spelers acteren... Uh, uh, uh, zichtbaar te maken door dat de druk en dan willen ze de kosten van alles winnen. Dat wordt ook geëist. Uh, dat leggen ze zichzelf uiteraard ook op, maar ook door de omgeving. En als je dan terug gaat naar het amateurvoetbal, waar je praat over s ochtends om tien uur of om negen uur, Tot steeds sta je ik. ja sta je koud? Het voelt langs, als ook koud, Ja, ja. <laughs> maar hé, hey, hey, ga je? Ik heb zelf kinderen. Zeker, Hij ik ben er ook nou, hoor. Ik ben, hey, ben er ook om negen uur. Nou en dan heb jij ook ouders dat, dat je zegt van joh. Doe eens even rustig aan. Het gaat toch om het plezier. Ja. En dat zijn de elementen. Nogmaals, ik vind er toch wel een bepaald verschil in zitten. Of schoon ik dat voorbeeldgedrag uiteraard. En daar zouden we eh, eh, wel wat iets aan moeten doen. Dat ben ik wel met je ja, eens. We krijgen een aantal uh, reacties binnen via Twitter. En uh, de, onze website, dit is de dag.nu. Er wordt gezegd wat Martijn zegt daar. Wat profvoetballers kunnen doen. Net als bij ijshockey. Niet praten of pro protesteren. De kol van de scheidsrechter is de waarheid. Ja. Is dat denkbaar in het voetbal? Uh, ze, ze hebben in Engeland daar een hele mooie uitspraak. Uh, de scheidsrechter heeft ook al gelijk. Heeft altijd gelijk, ook ja. al heeft hij het niet. Dus met andere woorden, het heeft toch geen zin om te protesteren. Nou, Wiek Heimans, jij moet een beetje lachen. Ja, nee, ik zie dat nog niet zo snel gebeuren bij de profvoetballers... dat ze ophouden met protesteren. Maar één weekend zou mooi zijn, toch? Nou, ja, tien weekenden. Ja, ja, ja, maar tuurlijk. ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als ze het zouden doen. Ja, nou ja, het lijkt me hartstikke mooi... Lijkt me, lijkt me heel verfrissend, inderdaad, wat je daar straks zei. Ja. Nog een andere reactie, uh, Ashwin van Stormbroek. Het begint allemaal bij de opvoeding, totaal geen normen en waarden meer terug te vinden bij sommige voetballers. Betaald voetbal heeft voorbeeldfunctie, maar ben benieuwd wanneer dat er nou eens uit gaat komen. Eerst maar eens een speelronde zonder rode kaarten zien te re realiseren. Dat, die, Ashwin legt dus ook een verband, uh, Hans. Ja, Thijs, maar het leuke is, hè, men zegt ook van de opvoeding, kijk, als er iemand zich opgeeft bij een amateurclub, en jij weet het ook dat het gebeurt. Dan zijn er ouders die de kinderen uh, s ochtends vroeg afleveren met vijf of tien euro in de hand. En ze worden smiddags opgehaald. En wat er dan op zo'n moment gebeurt, dan uh, wordt zo'n kind aangesproken door bijvoorbeeld de voorzitter. En vervolgens komt die ouders... en dan krijgt zo'n voorzitter nog een grote bek uh, uh. Uh, toe. Jij zegt het is een in maatschappelijk mijn, probleem. In mijn, Natuurlijk. Ik bedoel, het is zo makkelijk om het weer... Nee, voor mij is het heel simpel. Als een, iemand zich opgeeft bij een amateurclub... dan is de eerste vraag, mevrouw, meneer... wat gaat u ook voor deze club doen? Zijn club gaat dat doen, hè? Ja. En, precies. En realiseert u zich wat wij van u als ouder verwachten, ook als u langs de lijn staat. En spelers, begrijpen jullie dat, en trainers, dan wordt het al heel anders. Daar moet het volgens mij beginnen, want dan betrek je en de ouders erbij... en dan is een van die doelen, ook van de amateurclub... namelijk een sociaal lekker gebeuren waar mensen hun hobby kunnen uitoefenen... en waar mensen bij elkaar komen. Dat is en blijft het verhaal. En ik zal je daar nog een mooi voorbeeld van geven... Uh, de plaatselijke voetbalvereniging Dos Leende... van de derde, vierde... Uh, naar de vierde klasse. En ik heb een hele sippe uh, voorzitter naast me staan. Ik zeg... Ik zeg Fons, waarom kijk je zo sip? Ja, we zijn gedegradeerd. en dit. Ik zeg, joh, uh, betekent dat dat we minder leden krijgen? Betekent dat dat we minder sponsors krijgen? Dat we minder omzet in de kantine hebben? Dat het de kosten van de sfeer gaat? Kom op nou. Je bent een leuke, gezellige dorpsclub. En dat is het uitgangspunt. Daar moet je op inzetten. En niet of je eerst elftal in de derde, vierde of vijfde klasse speelt. Dat is een totaal ander uitgangspunt. En ik hoop dat we terug kunnen naar die basis... Okay. waar een heleboel clubs dat wel hebben. En daar zou een KVB juist clubs die dat al voor elkaar hebben... Juist als voorbeeld moeten geven, naar andere clubs toe. Dankjewel, Hans van Breukelen. No wrong, maybe I should just let it be met Way. Vandaag aan tafel bij ons de gitaristen Jan Akkerman en Wiek Heimans en muziekwetenschapper Henk van Benten. En vanuit Brussel is bij ons Ria Omen, Europarlementariër voor het CDA. Goedemiddag, mevrouw Omen. Goedemiddag. U presenteert in het parlement een rapport over de Europese pensioenen vandaag. Moeten wij ons zorgen maken? Ja, we moeten ons zeker zorgen maken. Er zijn natuurlijk gelukkige omstandigheden. De samenleving van Zilfert, we hebben dus meer... Ouderen die langer leven... Verzilverd, hè? dat is veel mooier dan. Ja, ik, ik, noem, ja, ik noem dat verzilveren. Okay. Die gelukkig en gezond leven. En van de andere kant hebben we minder jongeren. En het probleem is niet alleen in Nederland groot. Het probleem is in alle Europese landen groot. Ja, Maar uh, we hebben het in Nederland toch redelijk goed geregeld, zou je zeggen? Is dat niet in alle landen zo? Uh, we hebben het in Nederland goed geregeld... maar het zou nog beter geregeld kunnen worden. Want als je langer leeft... Langer gelukkig en gezond leeft, dan heb je ook een pensioen nodig. En het pensioen is voor Nederland ook nog voor een groot stuk bepaald door de AOW. Mm -hmm. Die AOW moet dan opgebracht worden door mensen beneden de 65. Als we op dit moment al een situatie hebben dat één op de zes mensen boven de 65 is, dat in 2020 één op vijf mensen boven de 65 is, dan moet dus die premie, voor die ene persoon extra... moet dus opgebracht worden door al die jongeren die aan het werk zijn. Ja. Dus daarom moeten er maatregelen komen. Niet alleen dat men langer moet doorwerken, maar dat ook geprobeerd moet worden... om die 55-plussers die graag zouden willen werken, die nu aan de kant staan... Ook een kans krijgen. En ik vind dat het kabinet daar veel laat liggen. Ja. Het goede even... voorstellen, maar dat moet anders. Ja. Even aan tafel hier. Yes. Uh, ja, ik ga even vragen aan de mensen over hier of ze zich ook zorgen maken. Meneer Van Bentum, ik weet niet precies hoe oud u bent. Nog niet aan de pensioen toe, denk ik. Maar maakt u zich zorgen over het pensioen? Nee. Helemaal Want niet. Ik weet niet precies hoe het geregeld is, eerlijk gezegd. Oh, daar heeft u zich niet in verdiept? <laughs> nou, ik ben daarvoor verzekerd en, uh, en ik heb een werkgever en ik, neem, ik vertrouw dat voor 100%. Oh, naïef, naïef, naïef. <laughs> ja, ja, dat, dat, dat is naïef. Ja, ik denk dat gesproken. is muzici eigen. zijn. Okay. Oké. Okay. Jan Akkerman, nog een muzik, muzik, muzikus. Hoe gaat het met uw pensioen, denkt u? Geen idee. Oh. Ik heb ook geen idee dat ik moet stoppen of zo. U gaat gewoon doorwerken. Ja, ik vind het gewoon eigenlijk vakantie al mijn hele leven. Okay, Als je muziek maakt. En Wieke Heimans, heeft u uw pensioen geregeld? Uh, nee, ik ben ook zelfstandig muzikant. En dat betekent dat ik dus geen pensioen heb. En dat, is, dat zit er gewoon niet in. Het enige wat ik uh, wat, wat ik kan doen, is net wat Jan zegt, gewoon proberen door te werken of, uh, of het huis verkopen en dan dat opeten. Ja, Zoiets ja. zo, zo is er maar pensioen is nul. Mevrouw is nul. Ja. Omer zitten hier toevallig drie muzici aan tafel. Yeah. Maar dat klinkt niet zo best dit, hè? Nee, zo, een van de onderdelen van mijn rapport is ook... dat je de kennis en de informatie over je pensioen, wat je later krijgt... dat je dat moet vergroten. We doen als Nederland doen we dat uh, heel netjes... Iedereen kan op grond van zijn, uh, zijn, uh, zijn basisnummer. kan die ook uh, weet te, te weten komen. wat hij straks aan pensioen krijgt. Maar ook bij de jongere generatie zouden we dat moeten gaan stimuleren. Ja, ja dat is toch niet echt, erg gelukt, ik, ik geloof wil... ik, als ik dit zo nee, hoor. Nee, ik doe dat ook wel eens. Maar dan, dan krijg je een onleesbaar formulier. en dan denk je. wat staat hier? En dan denk je ook vooral. wat is dit geld over twintig jaar waard? Dat ja. zegt toch helemaal niks? Nee, dan moet het formulier moet beter. Maar wat mijn pleidooi is. niet alleen voor Nederland. maar ook voor Europa. dat is ervoor zorgen dat er langer uh, gewerkt wordt, beter gewerkt wordt... meer mensen aan het werk, ook de 55-plussers. Maar dat hebben we in Nederland toch wel geregeld, of niet? Nee, dat hebben we in Nederland niet goed. 67 is het tegenwoordig. Ja, je kunt wel 67 jaar uh, stellen. Maar als op dit moment maar uh, zeg, 55% van de 55-plussers in Nederland werkt dan moet je dus nog een grote inspanning doen... om aan die 75 te komen die de Zweden ja. uh, genereren. En dan dat de dus wer we moeten... werkgevers doen dan niet voldoende? Uh, nou, ik denk dat de overheid, uh, werkgevers en werknemers... met elkaar afspraken moeten maken om ervoor te zorgen... dat mensen die onvrijwillig aan de kant staan... dat die wel weer een kans krijgen. Maar dat is één kant van de medaille. De, de andere kant van de medaille is dat ook voor onze AW die betalen we door een omslagstelsel betekent, degenen die werken, betalen daaraan. En ik denk dat je ook voor de AOW... dat je een soort fondsvorming zou moeten gaan doen. Minister Zalm heeft dan een jaar of tien geleden eens een keer beloofd. Mm -hmm. Maar dat fonds, dat is gewoon leeg. Maar dat betekent we dat wij dan we dan meer... Nog... Dan moeten, sorry dat ik u onderbreek, maar dan moeten we meer gaan betalen aan AOW-premie. Ik denk niet dat u daar de handen ja. erg voor op elkaar zult krijgen. Zeker niet in deze nee, maar, tijd van bezuinigingen. Maar ik, nee, maar ik denk dat ook het vooruitzicht voor de jonge generatie... dat ze straks nog meer moeten gaan bijdragen voor de AOW... dat dat ook geen, uh, geen leuk vooruitzicht is. Mm. En in Nederland hebben we dan nog redelijk goed geregeld. Omdat we ook aanvullende pensioenen hebben. Daar hebben we 850 miljard hebben we in een potje zitten... dat gespaard is voor die werknemers. In andere landen moet men het pensioen... gewoon uit de lopende begroting betalen. Mm. En dat betekent dat die demografie, die bevolkingsgroei... Uh, van 65-plussers en minder jongeren die werken... Dat betekent nog een veel groter probleem. Maar heb je twee mogelijkheden. Ja, maar is het, maar even, even nog weer u onderbreken. Is dat ons probleem? Want je zou kunnen zeggen, ja, dat is dan heel dom van die Spanjaarden... en die Fransen, dat ze dat niet geregeld hebben. Maar wat hebben wij daar dan mee te maken? Het kan ook ons probleem worden. En hoe dan? Op het moment dat we een groei- en stabiliteitspact hebben afgesproken waarin we zeggen dat landen geen schulden mogen maken boven die 3 procent... en het eigenlijk zo zou moeten zijn dat de begroting in evenwicht is... gaat men door de grotere pensioenuitgaven of daardoor heen... ofwel men moet de pensioenen flink gaan korten. Ja. En dat is dus ook niet iets wat we zouden willen. We zien al dat er in Europa bij de gepensioneerden een, een, een hoge armoede is. Nou, dat willen we niet. We willen ook die armoede in Europa willen we terugdringen. Ieder lidstaat moet zelf maatregelen nemen. Het is niet zo dat Nederland anderen gaat subsidiëren met hun pensioen. Ieder nee. land eigen, eigen maatregelen. Maar ze moeten wel aangezet worden om dat te doen. Dus... Vandaar, vandaar, vandaar, uw, vandaar uw rapport Hensparen. ook. Ja. Maar het klinkt heel uh, mooi en calvinistisch in Nederlands wat u voorstelt. Denkt u dat ze daar in het zuiden van Europa ook een beetje gevoelig voor zijn? Nou, ze moeten daar in het zuiden van Europa voor gevoelig zijn. Maar ik hoop dat ze ook in Nederland gevoelig zijn. Om met name die 55-plussers, om die aan het werk te helpen. Vindt u dat dan onvoldoende dat gebeurt plan. dan? Want er ligt toch de pannenkoeklen? Nee, ik vind dat er op, om... Nee, nee, ik vind dat er zeer onvoldoende gebeurt. Minister Kamp had een, een mooi vitaliteitspakket. En ik stel vast dat met de huidige regering... men weliswaar het doorwerk wil gaan belonen. Maar dat op een zodanig afgezwakte manier dat het niet zal helpen. En ik zou graag willen dat die 55-plussers, die dat willen... ook aan de bak komen. Maar ja, dan zijn er weer jongeren we werkloos. Dat willen uit. we ook niet. Nee hoor. De, daar, zijn, daar zijn ook statistieken over. En je ziet dus dat in een land als, als Zweden, 75 boven de 55 plus... dat daar ook de jongeren weer aan het werk zijn. Dus het een heeft niets met het ander te maken. Tuurlijk wel, maar je kan een, kan een baan nog maar één keer vullen. vullen. Nee, je zult moeten zorgen dat er, meer, dat er meer en beter werk gegenereerd wordt. En je laat ook niet de ervaring van die 55-plussers zomaar verdwijnen. Nee, u zegt dus in Nederland is werk aan de winkel, in die Zuid-Europese landen is zeker werk aan de winkel. Oh, absoluut. Denkt u, want dat, dat vond ik net ook, maar denkt u dat we daar ook wel uh, gaan luisteren naar wat u dan, dan suggereert? Is daar, uh, ja, is daar die bereidheid? Ja, want we hebben afspraken gemaakt in het Groei- en Stabiliteitspact om ook de manier waarop de pensioenvoorziening... voor de ouderen geregeld is, mee te nemen. We noemen dat niet uh, uh, directe <tosses> wetgeving, maar soft-wetgeving. En daar zullen ook die andere landen aan moeten gaan voldoen. Oké, okay, Nou, ik wens u veel succes bij het presenteren van het rapport. En uh, we gaan er over een jaar maar weer eens terugblikken... of het dan ook allemaal gelukt is. Dank u wel. Graag gedaan. Na nieuws van half drie gaan we praten met Jan Akkerman en Wiek Heimans over een bijzonder festival dat vrijdag begint... volledig in het teken van de elektrische gitaar. Nu is het nieuws van half drie, gelezen door Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. In Groningen is een vaatchirurg geschorst. Het medisch tuchtcollege houdt er verantwoordelijk voor de dood van een patiënt in 2009. Die chirurg was volgens het tuchtcollege onbevoegd en onbekwaam om te opereren. Volgens de luchtverkeersleiding Nederland viel het wel mee met de bijna-vliegeramp bovenuit Geest bij Schiphol. Op 13 november vlogen twee passagiersvliegtuigen daar recht op elkaar af en bogen pas op het laatste moment af. Wel doet de verkeersleiding onderzoek. Ook de Vereniging van Verkeersvliegers wil niet spreken van een bijna-ramp omdat er een systeem in de cockpit zit om botsingen te voorkomen. De spanning bij het presidentiële paleis in Cairo stijgt. Er zou een veldslag dreigen tussen aanhangers en tegenstanders van president Morsi. Sinds gisteren betogen tegenstanders bij het paleis. En de aanhang van de Egyptische president heeft nu opgeroepen... om ook massaal naar het paleis te trekken om Morsi te steunen. En de politie heeft een persbericht op rijm van de website gehaald... want er kwamen negatieve reacties op. Het ging over een ernstig verkeersongeluk op de A16. Veel mensen vonden het niet gepast... dat de politie daar een Sinterklaasrijm van had gemaakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANUB Verkeersinformatie. In het noorden van het land is het door winterse buien plaatselijk glad. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Voor knoop het holendrecht staat 4 kilometer fieden. Je kunt er even niet naar de A9 naar Alkmaar. Verkeer richting Alkmaar kan dan ook beter omrijden via de ringweg A10. Op de A10 West naar Zaanstad staat 4 kilometer voor de Koentunnel. A50 Arnhem richting Os, voorknopend Ewijk 4. En de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Bergen-op-Zoom Centrum 3 kilometer. Er ligt daar olie op de weg. Er is één rijstrook dicht. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel de gitaristen Jan Akkerman en Wiek Heijmans en muziekwetenschapper Henk van Bentum. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar de website Dit is Jan Akkerman, wat is er aan de hand? toch doet u niets. Je <laughs> zit allemaal rare bewegingen te maken. Ja, het was nog uit een wilde periode. Oké, okay, van ja. lang geleden. Ja. Uh, u bent hier samen met Wiek Heimans te gast. omdat aanstaande vrijdag het Amsterdam Electric Guitar Heaven Festival begint. Een tiendaags festival. volledig in het teken van de elektrische gitaar. Moet je volledig idolaat zijn van die gitaar om daar naartoe te gaan, Wiek? Nee, in tegendeel. Um, um, zelfs als je uh, denkt dat je elektrisch gitaar uh, lelijk vindt, niet, niet zo bijzonder vindt, of zo, dan is dit de kans om, uh, om je mening te herzien. <laughs> eventueel. Um, laat ik het zo zeggen: het is een muziekfestival uh, met alle mogelijke uh, muziekstijlen bij elkaar. En de sleutel is de elektrisch gitaar. De, en wat is de sleutel? Wat betekent dat, de sleutel? De sleutel is het, zeg maar, dat is het ding waarmee je de deur opent ja, dat was voor al die verschillende <laughs> muziekstijlen. Okay, hè? Dus ja. het is zeg maar je ingang. Het zeg maar de overeenkomst tussen alle muziek die daar klinkt. Ja, Henk van Bentum, u bent nou, meer in de klassieke muziek, denk ik. De geïnteresseerd zou u uh, aandrang hebben om naar het festival te gaan? Nou, inderdaad. Ik uh, ben niet zo thuis in de lichte muziek... En, um, het, is ook zwaar nee, het klinkt, klinkt heel het het zwaar. zwaar. Ja. Ja. Ik, zal, ik zal u even ja, voorbeeld geven. We hadden het net over de Nicolaaskerk in verband met Sinterklaasliedjes. Uh, in die oude of Nicolaaskerk in Amsterdam daar vindt aanstaande zondag een Vesperdienst plaats. En in de Vesperdienst zal Bach klinken gespeeld door drie elektrische gitaar en een basgitaar. Ja, ik heb vroeger uh, zelf uh, arrangementen gemaakt voor twee violen en gitaren van klassieke nummers, die werden ook in een zogenaamde beatmiss gespeeld, in Middelburg. dan. Ja, dat is dan wel weer wat anders, want dan ga je het inderdaad over lichte muziek hebben, terwijl het is, het, is het, juist het leuke van dit festival is dat alles er is, van hele lichte tot hele zware ja, muziek. Ja, ik, ik vind het fantastisch. Ja, ja. Alleen, het, ja. ik, ken, ik weet er niet zoveel van af. Wieke, jij bent artistiek de directeur, Jan, jij bent ambassadeur van het festival. Wat was het moment dat jij zelf dacht, de gitaar, dat is het? Uh, uh, toen ik begon? Ja. Mm -hmm. Ja, mijn moeder was gevraagd wanneer ik ben begonnen sowieso muziek. Dus als ik vanaf je kon kruipen naar de piano, nooit meer losgelaten. Natuurlijk als Amsterdammer ben ik begonnen op een accordeon. Dat is een nationale luchtverdeler. <lacht> ja. <lacht> ja. En, uh, ik kwam vaak op zigeunerkamp. Mijn vader handelde in tweedehands auto's. En zodoende kreeg ik les van... Taplo heette die man. Maar er was die een dat dat de... rando En de... ja. toen leer ik Django Reinhardt kennen. En, uh, maar er was zo. een dag dat jij de gitaar ontdekte. Ja, dat was op die dag. Dat was op die dag. Ja. En dacht je toen meteen wauw? Of... Ja. Ja. En... Dit is het. De accordeon, uh, diplomatisch terzijde geschopen. In de gracht. <laughs> nou, ik geloof dat ik bier heb laten vullen voor 25 liter. <laughs> Aller dichtgeplakt. In, uh... nou. En vanaf dat moment is dat ook zo gebleven? Je er, geen dag zonder gitaar voor jou. Nee. Nee, wie hoe dat bij jou? Ja, ook zo. Ik bedoel, uh, het is bij mij iets anders begonnen. Ik kom uit een gezin van, van twee klassieke muzici. En uh, mijn zus die bracht een plaat van de Beatles thuis. En toen was ik verkocht voor die elektrische gitaar. Ja. En sindsdien uh, ben ik eigenlijk zelf bezig geweest... met die twee werelden met elkaar te trachten, te verenigen. Ja. Ja. Ja. Een van de bijzondere gasten dit weekend is Andy Summers van The Police. We woorden hem even aan het begin van de uitzending. Hij vertelde ons, Jan, wat hij vindt van jou als gitarist. Well, obviously he's oh. a great player. He obviously came to prominence in uh, with focus. but I think, like with anyone else who gets your attention, he has a, a voice on the instrument. It's authentic. That's why he's outstanding. Ja, dat zijn hele mooie woorden. Toch? Nou, ik heb of er niet van. van <laughs> ik er er niet van dat we nog in Londen woonden. En zo altijd in het Portobelle hotel zaten we te repeteren met z'n tweeën of met z'n tweeën muziek te maken. Terwijl de, dus de gehele crew van de Muppet Show ook daar bivarkeerde Jim Henson en zo. Dus het is een hele, hele leuke herinnering. Ja, jullie Eigenlijk... hebben een goede relatie met elkaar. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. Wiek, je zei het net al even, er, er is ook een vesperdienst. Wat moeten we ons daar precies weer voorstellen? Um, nou, dat is een avondgebed... Um, maar ja. Jan schrikt daarvan. Je had het nog niet verteld. Maar als je daar niet, je daar niet heen wil, dan zijn er nog heel veel <laughs> andere dingen... waar je tegelijkertijd heen kan. Dat... Nee, kijk, Er zijn tien podia in Amsterdam die samenwerken in dit festival. Dat is al op zich vrij uniek. En dan heb je het natuurlijk over de grote rockpodia, Paradiso, Melkweg en dan een wereldmuziek, theater, jazz, bimhuis... Muziekgebouw in het IJ. En we hebben een paar kleine podia. En één van die podia is dan uh, in de oude kerk. Dat we, dat we daar ook iets doen, zowel binnen die aandacht als ook daarbuiten, daarna is dan ook nog gewoon een concert. Oh ja. En is dat een combinatie van elektrische gitaar... en andere klassieke instrumenten? Uh, nou, die uh, specifieke uh, bijeenkomsten daar in de Oude Kerk... gaat het dus over een elektrische gitaarquartet... met drie elektrische gitaar veel, en basgitaar. Ja. Uh, maar in het festival vinden allerlei verschillende uh, combinaties plaats met strijkers, met een gospelkoor, met uh, tien koperblazers... en vijf elektrische gitaar, van alles en nog wat. Jan? Wiek, ik open het festival op een akoestische gitaar, mag dat? Ik vind, jij mag alles, want jij bent onze ambassadeur. En dat is toch okay. <laughs> Maar ik vind je altijd geweldig klinken op die Les Paul van als je heel hard scheurt. Dus ik ga je toch proberen te verleiden. Ik met de jam. Ja, ja, anders sorry. kwam je natuurlijk niet bovenuit. Dat, nee. was, dat is Wat, heavy. Want die, die, die, die verhouding tussen elektrische gitaar en klassieke uh, instrumenten, hoe is die? Ja, ik denk dat de elektrische gitaar vanzelf wat klassiek wordt. De eh, klassieke gitaar is zo langzamerhand elektrisch geworden... met allerlei versterkingen. En die, zo. die verschillen zijn niet meer zo groot. Nee, nee het hoeft niet. De, de, de techniek is natuurlijk anders. De akoestische gitaar is een hele andere... de klassieke discipline is natuurlijk heel anders... dan de elektrische die, uh, gitaar. Maar ik vind dat de, de akoestische gitaar... Als je die beheerst, dan gaat dat ook beter op de elektrische gitaar, vind ik. Dus in die zin is er wel een relatie tussen die twee. Ja. Wieke, laten we even luisteren hoe jij met je elektrische gitaar... samenspeelt met een viool. Klinkt best goed. Dank je. Is het moeilijk? Het is moeilijk. Alles wat je goed wil doen, is moeilijk. Exact. Oh, sorry. Nee, dat geeft. <lacht> dat ja. is een vernietigende blik vanaf de overkant van de tafel. Poufdocht ja. uh, ja, hè? Nee, weet je, nee, maar kijk, er zitten, wel, er zitten natuurlijk specifieke uh, uh, issues aan als je, als je met een elektrisch instrument met een akoestisch instrument gaat samenspelen. Want een luidspreker die heeft een bepaalde uh, richting, directionaliteit, uh, waardoor het mengen met een akoestisch instrument, wat heel, waar het geluid rondom klinkt. Ben je nog bij me? Ja. Zeg maar. Ik probeer het te volgen. Ja, okay. uh, um, dat, dat werkt gewoon heel anders in de ruimte. Dus ik ben altijd, ik ben al twintig jaar, omdat ik dus heel veel met klassieke ensembles en met orkesten samenspeel ben ik aan het experimenteren met verschillende soorten speakers... en verschillende soorten versterkers, rondom afstraling, dat soort dingen. Dus bijvoorbeeld als ik met Peter Brunt, dat was die violist... die je daar even een paar glissandi hoorde spelen... terwijl hij ook een waanzinnig Paganini speelt en zo. Ik bedoel, het is niet dat hij alleen maar een soort piepknorachtige dingen doet. Um, als ik met hem speel, dan heb ik een, een prachtig uh, prototype... Uh, voor mij ontwikkeld rondom speakertje... waardoor wij uh, heel goed samen kunnen klinken, ook in een akoestische setting. Dus zonder dat we verder door... Versterkt zijn over een zaalinstallatie met grote boxen of zo. ik ja. denk ja. van Bentham, wat voor jou die combinatie van die twee uh, soorten instrumenten? Ja, ik vind het spannend. Ik, uh, precies wat je zegt. Uh, het is natuurlijk echt, het ene is versterkt en dat is een heel andere akoestiek dan wat je zegt, de akoestische instrumenten. Exact. Dus het zijn, uh, ja, het zijn twee verschillende werelden. Maar wat je net speelde met Peter Brunt is natuurlijk wel ijzersterk. <lacht> Dank je. Ja. Is, is de elektriciteit daar nog hip, Jan? Geen idee. Ben je daar te oud voor gehoord om dat uh, nee, nog te weten? Nee, maar ik, ik weet je, het, <kwijnt> op een gegeven moment, uh, als je bijvoorbeeld het inloopt, uh, is op, op, op tien schilderijen is er aan de zes dan luid. Nou, de elektrische gitaar is eigenlijk het logische gevolg daarop. Daar dus het instrument van de 20 20e eeuw, misschien wel voor de 21 e ook hoor. Ook nog voor de 21 e Dan ik zie je veel talent aankomen? Zat. Ja? Ongelooflijk. Alleen, je moet wel de kans krijgen, en daar is dit festival voor, onder andere... Bandje, Want mag je mag je elektrische die... meenemen ook en zelf gaan spelen, is dat Zeker, ja, dat is ook zo. Aanstaande zondag is er een plug-and-play met, uh, nou ja, honderd zoveel gitaristen die in een heel groot elektrisch gitaarorkest... de wereldgitarist Edwin Bilou gaan begeleiden in een nieuwe compositie. Edwin Bilou kent misschien niet iedereen van naam... maar als je bijvoorbeeld You Can Call Me Al van Paul Simon... En als je dat het begin hoort, dan denk je dus dat je blazers hoort. Maar dat is Edwin Bilou, gitaar gitaarsynthesizer. En zo speel je ook bij Zappa en bij Bowie en de Talking Heads. En uh, nou ja, alle King Crimson, niet te vergeten. Eh, dat soort mensen die hebben. Dit, dit festival staat vol met mensen waarbij je er even moet bij zeggen: van Andy Summers, van de police. Weet je wel, Uli John van vroeg van: de Scorpions. Ja. ja, maar ook van nu. Ik bedoel, we hebben ook Pablo van de Poel, van The Wolf. Weet je wel. Het, het, het, het is dat niet zo dat hier. elektrisch daar ook zijn hoogtepunt heen is. En, en tegendeel, er is, er is absoluut weer een nieuwe golf van, uh, van gitaarbands en gitaartalenten. Je hoeft maar naar de wiel door te kijken. Of je wordt doodgegooid met elektrische gitaar. Vind ik niet erg hoor. Het klinkt altijd wel leuk. Maar hm. het is absoluut niet passé, dat instrument. Nee. Weet je trouwens dat ze dat tegen de Beatles ook al zeiden? Toen de Beatles zaten bij. Al... Nee, gitaarbeentjes zijn passé. Dat ja, werd ja. bij DECA gezegd in 1972. zei dat toen ik zeven was. Oh, ja. <laughs> Stoor steeds... Nee, maar weet je, het is gewoon zo'n zo mooie combinatie van die 20e-eeuwse van die, van die elektriciteit. En, en dat Griekse schootharpje van 3000 jaar. Er zit zo'n mooie uitvergroting in het geluid. Je oor zit zo dicht bij dat geluid. En dat geeft een soort hele focale, hele menselijke stemachtige kwaliteit. Ja. Wat dus iedereen zo raakt. Jan, wanneer is het festival geslaagd? Volgens de ambassadeur. Wanneer het festival geslaagd is, is het gewoon helemaal vol zit overal. En hoeveel mensen moeten er dan komen, ongeveer? Geen idee. Dat weet Wiek dan misschien dat weer. Dat weet Wiek beter, die ja. wat beter ja, onderlegd ja, is. Ja, is kijk, we doen natuurlijk ontzettend veel dingen. Het is tien dagen lang op tien podia. Wat wil je? Hè? Maar dan moeten er echt tienduizenden mensen op afkomen. Nou ja, dat vind ik hartstikke leuk. En, en, en dat zou ik heel fijn vinden. Maar we, we, zijn wel, we zijn wel een eerste keer. En het is wel Sinterklaas en crisis. Maar <laughs> er komen behoorlijk kom veel mensen gelukkig. Ja, ja, je hebt er geen zorgen over. Uh, ja, nou, ja die, die, die weet ik veel. Ik vind, het gewoon, uh, ik vind het gewoon ontzettend fijn als er veel mensen komen. En dat ziet er naar uit dat er veel mensen komen. Okay. Er is nog plek, exact. opening show, aanstaande vrijdag. Kan je er nog bij? Melkberg, je kan er ja. nog bij. Jan, jij gaat iets voor ons spelen, hè? Ja. Wat als ik wat? Wil je iets voor ons spelen? Nu? Zou ik dat doen? Ja, heel graag. Yes. Eens even kijken of het nog lukt, hoor. Ja. Ja, hebben we te veel lelijke dingen gezegd? Nee, hoor. Ja. Kom je wel <laughs> weer overheen, Nou goed. Wat ga je spelen? Uh, poeh, een stukje uit de spieten. Van een, een, een cd, die heet Passion. Oké. Okay. Mag dat? Hey, ik heb het idee dat je eerst nog wat gaat drinken. Ja. <laughs> en wij zitten eigenlijk te wachten tot we het ah, dus, spelen. Maar de vandering wordt gewoon even, even okay. opgebouwd. Het, uh... Informatie over het festival Amsterdam Electric Guitar Heaven is te vinden via onze website ditistedag.nl. is de dag. Punt hmm. je stoel weg. Oh, oh, oh no, no, no. er wordt heel snel, komt er een krukje aan. Ja, nou, daar kijk, hij is kijk, weer terug. Hij is daar terug. Die. Ja, nou, ja. de regisseur erbij. Nou. Ja, maar we hebben ook niet elke dag ja. Jan Akkerman in de studie. Nee, dat is waar. Dus, uh, hij nou. zit. En Jan Akkerman ja. gaat dus met Andy Summers samen spelen in het festival. Ja. Voor het eerst. Dankjewel, Jan Akkerman. Op de gitaar. Ja, dat is wel een beetje een overgang. Van uh, Jan Akkerman naar Sinterklaas. Maar Henk van Bentem. We gaan dat toch maar doen, want u bent muziekwetenschapper... en u weet alles over de betekenis van Sinterklaas liedjes. Maar eigenlijk vindt u dat we liederen moeten zeggen, hè? Nou, um, een liedje kan betekenen dat het heel klein is... maar een liedje kan ook een beetje denigrerend zijn. En uh, van het laatste wil ik eigenlijk direct af... Sinterklaas kapoentje, wat je net hoort... hoewel kapoentje een klein woord is... omdat het namelijk een scheldwoord is op, uh, voor Sinterklaas... is het wel een Sinterklaas lied en wel een volkslied. Oké, okay, en wat betekent kapoentje dan? Een Kapoentje is eigenlijk een gecastreerd haantje. Maar uh, het is een scheldwoord. En uh, Sinterklaas Kapoentje, dat betekent uh, Sinterklaas... Ik, ik, ik ben bang voor je en ik hou niet van je... want je hebt het alleen maar over moraal en je intimideert me enorm. En pas als ik beloofd heb, om mijn blote knieën... om. Uh, om het allemaal goed te zijn, doen. om het allemaal goed te doen. En die belofte, die zorgt ervoor dat ik uh, een cadeautje krijg of wat lekkers krijg. Maar of dat wat klinkt dus als een vrij angstig gebeuren, dat Sinterklaas. Nou, dat is het ook. In de tijd dat Sinterklaas-Kapoentje een uh, bekend lied was. En het is overigens gebaseerd op Sinterklaas-Kapoen. Dat is een uh, volksprint van een, uh, een deugniet. Een jongetje wat niet deugen wil. Het eindigt bij uh, in de guillotine zelfs. Ehm. Um, toen was uh, Sinterklaas een boeman en helemaal niet uh, zeker niet een heilige uit de Katholieke kerk. Dat, uh, dat, dat, besef, dat is van later. Dat is van later en ja. dat bestond toen helemaal niet. Laten we eens even inventariseren. U doet al jarenlang onderzoek naar Sinterklaas. Welke kennen wij hier aan tafel? Wie? Wat, wat, wat, wat, wat komt er spontaan bij je op? Hoort wie klopt daar kinderen. Hoort wie klopt daar kinderen. Ja. Ja. Jan Akkerman? Ja, welke... de zak van Sinterklaas. De zak van Sinterklaas. Toen, ja. ja, thijs nog iets. Uh... De, de, de stoomboot. En de maan, de maan door de die, die boom. Twee, de, zak, de zak van Sinterklaas en hoe we klopt de kinderen. Dat zijn echte kinderliederen, dus uit het begin van de 20e eeuw. En, um, dus het is niet gerectificeerd de zak van Sinterklaas helemaal. Ze <laughs> zeggen het is een van de leukste lieden gewoon. En het is ook een fantastisch stuk, ook muzikaal bedoel ik. ook. Mm -hmm. ja. en jij, de nou? stoomboot. Ja, het is een in ieder geval up tempo. Zo is dat. Ja. Ja. Maar de stoomboot is een halve eeuw eerder gemaakt. En de stoomboot is um, um, het eerste lied waar men afrekent met die boeman van. Zo uh, even luisteren. Want we hebben hem uh, klaarstaan. De stoomboot. Want de boeman is verdwenen in dit lied. Er is geen boze, geen boze geen Sinterklaas kapoentje meer, kom. maar een aardige man. Ja, precies. Is, men wilde afrekenen met, uh, met uh, Sinterklaas als boeman. Hè, als, uh, als vooral, als moraalprediker. En nu komt er een uh, gezellige man met een stoomboot aan. En die gaat eerst eens boodschappen doen. Voor een heilige is dat zeer speciaal. Hè, want dat doen heiligen in het algemeen niet. Nee, die, stelen gewoon, gewoon, zeg je? die stelen gewoon. Die stelen gewoon. Uh, nou, die hebben het al. Oh, die hoeven niet. Uh, die zijn de Heilige, die steden thuis. Ja, heiligen moet er ook gewoon boodschappen doen. Niet? voordat Sinterklaas, uh, zeg maar zeggen, uit Spanje kwam met de stoomboot aan? Toen, had hij het uh, toen, kwam hij, toen was hij bekend met een grote zak uh, lekkers en. Uh, in zijn, in zijn zijzakken ook nog poppen en weet ik veel wat van alles. En het was een raadsel in mijn gisteren er ook naar waar die vandaan kwam. Kwam die uit Picardie of kwam die uit uh, Cocagne? Dat was Lui Lekkerland toen. Mm -hmm. He, er zijn allerlei grappige liederen daarover. Maar die, die omslag van, van die boeman naar die aardige man, wanneer is dat dan ongeveer gebeurd? Om precies te zijn, 1850. Oh, dat weten we zelfs op de datum af. En hoe kwam het dan dat toen dat beeld veranderde? Omdat toen een boekje verscheen... en dat, dat boekje was gemaakt door een Amsterdamse schoolmeester. En dat, dat is het bekende boekje, inmiddels heel bekend in Nederland... Uh, sint Nicolaas en zijn Knecht, van deze Jan Schenkman. En daar introduceert Jan Schenkman uh, de stoomboot... Het land Spanje, het Iberische schiereiland Spanje vooral. Hè, want Spanje was wel een klein beetje bekend, maar was toch een soort ideaal land. Mm -hmm. Een soort Verwegistan, zou ik maar zeggen. Er is veel gebeurd en veel veranderd ondertussen. Uh, hij introduceert daar de Zwarte Knecht. Die komt daar voor het eerst voor. En hij uh, houdt niet van het slaan met die roe. Dus als die zak dan toch leeg is, weet je, dan stoppen die kinderen in de zak. Dat gebeurt weer zwaar niet echt. Maar het dreigement van ik neem je mee in die zak. En dan zegt, uh, oh, oh, doe het toch alsjeblieft niet, want ze zullen het nooit weer doen. En dan... Er is ook geen Sinterklaas nee. die kinderen in de zak stopt. Dat is dan rond 1850. Maar de eerste liederen in, in uw boek met Sinterklaas die zijn al uit de 11e eeuw. En u zong aan het begin van de uitzending daar ook al een stukje van. Ja. Wat, wat voor soort muziek was dat? Nou, kijk, oh, nou, er, er, er is een groot verschil eigenlijk tussen Sint-Nicolaas-hymnen. en liederen voor de heilige Nicolaas van de katholieke kerk. Um, en Sinterklaas, wat een soort uh, rabbiate volksheilige was... waar men helemaal niet van wist. Aanvankelijk. Een rabbiate volksheilige? <laughs> ja, een soort padre meneer... Pio of zo? Nee, nog veel, veel erger. Oh. Een, een, <laughs> echt een, een, een, een eng mannetje wat... Uh, ja, wat uh, uit het bos kwam en uh, zo, misschien had men wel het gedacht dat het een bastaardkind van een katholieke familie was. Uh, in ieder geval rare dingen had men daarover. En daar, werd, um, daar is in 1850 verandering in aangebracht. Heeft men hem een status gegeven. He, met een meid erop en een paard vooral ook. Dat scheelt ook stukken. En um, daarna komen min of meer uh, zo studies... die zeggen van wat, wie is Sint-Turklaas eigenlijk? En dan zeggen ze nou het is eigenlijk... De heilige uit Bari, en dat is uit Mira. Dat is, Bari is dan nog uh, uit de 12e eeuw, daar waar, die, waar, die, uh, waar die restanten van uh, die reliquieën gebracht zijn. Maar dat is Italië, of is het ook Spanje? Nee, Italië. I Bari is Italië. Dat is waar. Ja. Ja. Ja, dat is ook op. Maar Mira is Spanje. <coughs> Mira is Turkije, ja. oh, Turkije. Maar u zegt eigenlijk: het is een soort samensmelting van een katholieke heilige en een soort volksverhaal. Daar komt het dan op neer? Ja, absoluut. Dat ja. is goed, eh, ja, goed samengevat ja. zo. Ja. Ja. Hoe en die... komt het verhaal vandaan dat Sinterklaas uit Turkije zou komen? Ja, dat is euh, kijk, euh, dat zijn Sorry, studies hoor. naar de geschiedenis van de Katholieke Kerk. En daar, daar, daar vindt men uh, in, in lijsten, de Heilige Nicolaas, die in dat of dat uh, concilie meegedaan heeft. Ja, Sophia is uiteindelijk ook. Uh... Opgericht door Justicillianus. Ja, maar is goed, veel <laughs> wel veel later. Wel veel later. Even nog oh, naar, de, naar de muzikale kant. Van die, van die Zijn het ook simpele composities, de, de, de liederen? Of zitten daar ook wel echt ingewikkelde, ingewikkelde muziekstukken? Te uh, uh, aan um, je hebt, er zijn allerlei types uh, liederen. Kijk, het mijn, mijn idee is om het te hebben over liederen. Niet over Sinterklaas Kantaten of Sinterklaas Sinfonie. Wat mij betreft, dat bestaat ook allemaal nog. want Dat is, dat is dan natuurlijk veel ingewikkelder. Mm -hmm. uh, die liederen heb ik uh, gecategoriseerd. Dus in groepen gebracht. Dus je hebt echte hymnen. Nou, dat is dat de eerste wat ik net zong ja. aan het begin. Dan heb je liederen over uh, Sint-Nicolaas als uh, huwelijksmakelaar. Dat zijn echte barokliederen met, met begeleiding ook dan heb je de groep echt volksliederen zoals sinterklaas kapoentje of sinterklaas goed heiligman trek je best een tabbert aan nou weet nog iemand wat een tabbert is ja, ja Jan Akkerman is toch een mantel ja maar een mantel over een harnas het is ook een militair, uh, militair geval zou ik maar zeggen en wij denken dan wij weten niet beter dan dat het ook wel uit van een bisschop vanuit de katholieke kerk is maar geen katholiek doet een tabbertaan. Nou, oh, ja, dit zijn volksliederen. En ik daarna heb, komen nog de echte kinderliederen. Dan komen de kinderliederen. Kinder. Ik kinder. heb ook nog altijd een vraag gehad. Even luisteren naar, naar dit fragment. Ja, maar het komt nog ietsje later, want dan wordt er gezegd, ook al ben ik zwart als roet, dat vond ik als kind al heel rare zin. Waar komt dat nou vandaan? Ook al ja. ben ik zwart als roet, ik meen het toch goed. Nou, nou ja, er is, uh, we hebben de introductie van de Zwarte Piet. Dat is één ding, is een apart verhaal. Maar we hebben ook een ontwikkeling daarna. En uh, rond uh, 1900 is de ontwikkeling wel zo... dat die Zwarte Piet wordt afgebeeld als een beetje een zullige zwarte knecht. Hè, die de kinderen toespreekt. Zo'n sjantje, stil zijn nu ja, als de meester praat spreekt. En daar ook een beetje dommig. Uit die periode... Ik Stamt ook dit lied. Hè? Ja. Ook al ben ik zwart als zoet, ik meen het toch goed. Hè? Ik zie er dom uit, maar ik heb geen slechte bedoelingen. Ja, dat is iets waar we tegenwoordig wel behoorlijk mee afrekenen. Ja, want daar hebben maar een ik wil er meteen graag aan toevoegen dat het oorspronkelijk het idee van die zwarte knecht helemaal niet zo was. Oké. Okay. Goed. Dus toen de bond van kerstmannen ontstaan, toch? Ja. 1850. Ja, ja. 1850 dus bijna drie 1850. We gaan zo naar het nieuws van drie uur. Na drie scheelt Jan Schinkelshoek, voormalig Kamerlid voor het CDA, een appeltje. Jan, goedemiddag. Waar maakt hij je druk over? Goedemiddag. Ja, ik eh, wil het eens hebben over schaalvergroting. Dat is die drang om alles steeds groter, steeds omvangrijker te maken. Eh, alles op alles te stapelen. Kijk, deze dagen worden we overgespoeld door berichten over gauw als bij die voormalige onderwijs-colos Aramantis. Ja. Nou, als het onderzoek nou iets heeft laten zien, is het wel dat al die fusies, die schaalvergroting, allemaal steeds groter maken, dat dat niet werken. En dat is het zoveelste bewijs op rij. We hebben het gezien in het onderwijs, we hebben het gezien in de gezondheidszorg. En in het bestuur, het bestuur, gaan we onverdroten, gaan we gewoon door met schaalvergroting. Gemeenten worden nu door het nieuwe kabinet onder druk gezet om te fuseren naar steeds grotere gemeenten. Leren we dat nou nooit? Jij zegt stoppen daarmee. En je gaat dat zometeen in debat doen met VVD-kamerlid Pieter Litjens. Tot zo en zometeen is ook bij ons in de studio dakloze band One Gift. De band gaat proberen een kersthit te scoren. Nu eerst het nieuws van drie uur. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu